school nieuw Wave, daar hebben wij een paletje gevonden. Het spreekt ons zegt dat de jeugd toekomst. Wij hebben de toekomst gevonden bij New werk. En gaat in paletje dat vanmiddag voor u gaat optreden. is een talentvolle, 14 dagen, zaterdag. Zij speelt voor u een herenlijke pianowerkje van Jan Tiersen, 10 die De treekt helemaal. Hierna speelt zij het een pianewerkje uit de soundtrack. Uit de film Amelie uit 2001, genaamd Monday. En het komt uit het album De Venier uit 2006. Een prachtig stukje pianomuziek. Ik zet sluit sluip over en geniet van het pianospel van de zaterdag.